Mariel Hageman met het NOS-journaal. Het is roppel voor. In Amsterdam onderhandelen eigenaar Sun Capital, verhuurder Eve Capital. en de banken over een laatste reddingspoging. Eigenaar Sun Capital is bereid meer geld in het noodlijdende warenhuis te steken. Eerder wilde Sun 40 miljoen euro in VND investeren. als daarnaast ook voor 40 miljoen werd bezuinigd. Nu wil de investeringsmaatschappij 60 miljoen euro uittrekken. De uitkomst van het overleg wordt vanavond voorgelegd aan de andere eigenaren van VND-panden.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 De Oekraïnse president Poroshenko, die ook in München is... ziet alleen een oplossing als Oekraïne politieke, militaire en economische steun krijgt. De PvdA wil dat kinderen al naar school gaan als ze drie zijn. Bij het begin van de campagne zei partijleider Samsom in Eindhoven... dat onder dit kabinet de kwaliteit van de voorschoolse opvang al is verbeterd... maar dat hij nog een stap wil zetten. De PvdA-leider benadrukte dat kinderen in de eerste jaren van hun leven... belangrijke vaardigheden leren. Hij noemde de opdracht van de sociaaldemocratie om te verbinden en te verheffen urgenter dan ooit.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 Het weer bewolkt en dan kan wat lichte regen vallen. Vannacht is het droog. De temperatuur ligt rond een graad of drie. Morgen af en toe zon. Later op de dag mogelijk een bui. Het wordt ongeveer zes graden. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 internet I'm never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 last forever